8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem een resolutie aangenomen... tegen het regime van de Libische leider Gaddafi. Er mogen geen wapens meer worden geleverd aan Libië. Ook worden de banktegoeden van Gaddafi en zijn naasten bevroren... en mogen ze niet meer reizen. Verder staat in de resolutie dat het internationaal strafhof in Den Haag... zich over het geweld tegen anti-regeringsbetogers moet buigen. Onderzocht moet worden of Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt... aan misdaden tegen de menselijkheid. Gisteravond zei president Obama dat Gaddafi moet opstappen. Als een leider alleen kan aanblijven door zijn volk met geweld te onderdrukken, heeft hij zijn legitimiteit verloren en moet hij weg, zei de Amerikaanse president. Het is voor het eerst dat Obama het vertrek van Gaddafi eist. Tot nu toe zei hij alleen dat het Libische volk bepaalt wie de leider is. Steeds meer landen hebben hun ambassade in Libië gesloten, zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Canada. De Amerikaanse ambassade ging vrijdag al dicht. Vandaag wordt duidelijk of ook de Nederlandse ambassade sluit. In Libië zijn er nog zo'n twintig Nederlanders die het land willen verlaten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zitten ze bijna allemaal buiten Tripoli. In Tunesië zijn bij ongeregeldheden drie doden gevallen. Dat gebeurde toen de politie hard ingreep bij een demonstratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in de hoofdstad Tunis. De agenten schoten met scherp en arresteerden zeker honderd betogers. Ondanks het vertrek van president Ben Ali vorige maand is het in Tunesië al weken onrustig. De betogers eisen het aftreden van alle ministers die banden hebben met het oude regime van Ben Ali. Het aantal vermisten na de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland... is bijgesteld naar ruim 50. Eerder werd er uitgegaan dat er nog 200 mensen werden vermist. Maar de meeste staan ook op de lijst van 147 doden. De autoriteiten verwachten niet dat er nog iemand levend onder het puin... vandaan wordt gehaald, waardoor het dodental door de ramp... waarschijnlijk rond de 200 uitkomt. De inwoners van Christchurch hebben vandaag massaal... de slachtoffers van de ramp herdacht. Op open veldjes bij deels ingestorte kerken is gebeten en gerouwd. Overmorgen is er een landelijke herdenking in Nieuw-Zeeland. Noord-Korea heeft gedreigd met militair geweld tegen Zuid-Korea... als dat land doorgaat met het verspreiden van propagandamateriaal via ballonnen... Tienduizenden pamfletten zijn in het noorden terechtgekomen. Daarin wordt verteld dat de bevolking in Noord-Afrika en de Arabische wereld in opstand is gekomen. Noord-Korea kent een zware censuur, waardoor de inwoners vaak niet op de hoogte zijn van wat er in de wereld gebeurt. Zuid-Korea hoopt dat de Noord-Koreanen in opstand komen tegen hun dictator. Zoals ook is gebeurd in bijvoorbeeld Tunesië, Egypte en Libië. In kleine mandjes aan ballonnen zijn ook medicijnen en kleine radio's naar het noorden gestuurd. Zuid-Korea heeft deze vorm van propaganda weer ingesteld na een incident in november. Toen beschot het noorden een Zuid-Koreaans eiland waarbij vier doden vielen. In Limburg zijn bij een brand in een stal 200 stieren omgekomen. De meeste dieren zijn gestikt, andere moesten worden afgemaakt door een dierenarts. De brand brak rond middernacht uit in een stal in Kessel in Noord-Limburg. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Bij de brand kwam asbest vrij. De Space Shuttle Discovery is aangekomen bij het internationale ruimtestation ISS. De zes bemanningsleden van de Discovery blijven elf dagen in de ruimte, springen een nieuwe module naar het ISS en maken twee wandelingen in de ruimte. Het is de 39ste en laatste ruimtereis van de Discovery. Geen enkele andere Space Shuttle heeft zoveel missies uitgevoerd. In Los Angeles zijn de gouden frambozen uitgereikt. De prijzen voor de slechtste films. The Last Air Bender kreeg de meeste regis, onder meer die voor slechtste film en slechtste regisseur. The Last Air Bender gaat over een jongen die de vier elementen kan manipuleren. Ashton Kutcher werd uitgeroepen tot slechtste acteur, voor zijn hoofdrollen in Valentine's Day en Killers. Bij de vrouwen was de gouden framboos voor de actrices uit Sex and the City 2. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon en Kristen Davis moesten de resi delen. De gouden frambozen worden jaarlijks een dag voor de Oscars uitgereikt. In de Eredivisie heeft Willem II zijn tweede zegen van het seizoen geboekt. In Tilburg werd Heerenveen met 4-3 verslagen. Willem II heeft nog steeds vijf punten achterstand op VVV. De ploeg uit Venlo wist vrijdag ook te winnen. In Kerkrade speelde Roda met 1-1 gelijk tegen de Graafschap. en Heracles versloeg Vitesse met 6-1 en NAC won met 3-2 van ADO Den Haag. Het weer van tijd tot tijd regen en er staat een stevige westen tot noordwestenwind. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen begint regenachtig. In het noorden valt dan mogelijk wat natte sneeuw. Later op de dag droog. Het is dan 4 tot 7 graden. Na morgen droog met meer zon en s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 in het kunstprogramma van de AVRO doen Michiel Romein en Jim Lamoureux een serieuze poging het moderne culturele leven te doorgronden. Onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. Wie wil zijn, wil anders zijn, Romein. RAL vanavond om tien over elf bij de AVRO op Nederland 2. <tie> Nederland wil geen veefabrieken. Stem 2 maart voor dieren in de wei. Stemadvies? Milieudefensie.nl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 Dit is de Clangula hematis, ofwel luidruchtige wintervogel. Die doet zijn naam eer aan. Ja, je mag hem ook gewoon ijsenkt noemen. Als je hem in Nederland tegenkomt, dan heb je geluk. En als je hem ziet, dan kan je hem ook zo weer kwijt zijn, want het is een echte duiker. Tot wel 35 meter diep gaat hij, op zoek naar mosselen en kreeftachtigen. Ja, en dan is hij zo weer een paar minuten verdwenen. Daar sta je dan met je kijker. Het is de meest noordelijke eend ter wereld. Maar in de barre maanden komt hij vanuit de Poolgebieden naar de Oostzee om te overwinteren. En sommigen vliegen dan nog een stukje verder en komen in ons land terecht. De reportage hoort u zo. Maar eerst nog even de ijseendcel van het woord. Dit jaar zullen we op aarde met 7 miljard mensen zijn. 7 miljard mensen die allemaal moeten eten en drinken... en op een dag met het vliegtuig op vakantie willen... en af en toe een vogel zien en met hun blote voeten door het gras rennen. Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... maakt zich er grote zorgen over. En ook boos. En dat komt hij zo vertellen. Maar ja, maar ja... De jeugd heeft ook de toekomst en ter compensatie hebben we vandaag dan ook maar liefst zeven jongeren in de uitzending die gek zijn op natuur en daar graag over berichten. Tegen tienen ruimen we een deel van de uitzending in voor vroege kuikens. Tot tien uur zijn wij vroege vogels. En we gaan gelijk weer naar de ijseenden van, ik zei het net al, vanuit het hoge noorden komen ze soms met enkele tientallen terecht in ons land. Bijvoorbeeld in de Waddenzee. Voor de liefhebber organiseert schipper Jan Rotgans... een paar keer per jaar speciale ijseendentochten vanuit Den Oever, het Watop. Vaste gast daarbij is vogelkenner Ben Schrieken. En Jeannette Parmoor vaart een dagje mee. Nou, we zijn nu een uurtje aan het varen, maar uh, hier gaan we ze waarschijnlijk nog niet zien, hè? Nee, de, dus je moet ja, het midden van de Waddenzee zoeken en dan in dit gebied, in het Zuidoostrak en zo. En waarom het midden? Bij, ja, de beesten hebben een hekel aan land, kennelijk. En wat, dit zijn allemaal leiders. Uh. Wat roept die? Ik weet het. Is een schipper, Jan Rotgans? Ja, ja, die praat overal tussendoor. Die heeft voor de knop aangezet, denk ik. Uh, Nee, maar je ziet, het is een heel ander eentje, een heel ja, ander vliegtuig. Je ziet gelijk dat het een ander beetje. Ja, ja. ja, waar moet ik op letten dan? Hoe zien ze eruit? Ja, ja. ja een heel kort licht. Ik wachten met het omroepen, ik zie nog niks. Hoe zien ze eruit dan? Het is een heel kort eentje met tamelijk veel wit, toch? En een soort lange staart die achteraan zwiebert. Hoe kort is kort dan? 20 centimeter? Ja, zoiets 20, 30 centimeter. Een korte, ja. zeg maar, te, te, te, een gewone duik heen. Kuiven heen, topper eenden, hmm. dat is allemaal dezelfde maat. En ze komen dus nu allemaal in paringsdracht, he, in prachtkleed. Dus ze zien er nu op hun mooiste uit? Ziet er nou op hun mooiste uit. Ja. Je weet niet waarom je niet kou, maar. <laughs> <lacht> nou, je zit met de verrekijker in de aanslag op ja. het dek. Ja. Van het schip en ja, het is een grijze dag. Het is goed kijken, denk ik. Ja, het, het zicht had iets beter gekund. Als we een zonnetje bij hadden gehad, dan kijk je toch is het toch wat vriendelijker. Het wordt, dit is toch graag een beetje grauw. Maar ja, normale dag op de worden. Ja, ja, het is wel een ijzijnen tocht hè. We ja. moeten we hem wel vinden natuurlijk. Ja, ja. ja, ja. ja. Nou, we doen ons best. En we geven een zijntje zodra we wat zien. Dan merk je wel, dan ontstaat er een hele opstand hier aan boord. Dat iedereen roept: IJZ, IJZ. Nou ja, dan, dan gaat het gebeuren. Maken ze geluid? Ze tjilpen, zeg ik altijd. Zo'n beetje merkwaardig een lispelend geluid. Tenminste, wat je hier en daar aan boord hoort. Ik ja. je. voor ons: een van het schip af. Maar ik heb geen idee wat het is, moet Ben even kijken. Nou, Ben aan het weer. wat geen heidering is. Het is een fut. Oh, het, het is een fut. Oh, een fut. Oh, no. een fut. Ja. En die ijsheen, wat zoekt hij hier eigenlijk? Want hij hoort natuurlijk in uh, Scandinavië en uh, noordelijke gebieden. Dit is de zuidkant van zijn verspreidingsgebied. En ze beginnen dus, uh, be beginnen dus te trekken dan eerst richting uh, de O.C., uh, Denemarken, uh, Noord-Duitse uh, kust. En dan komt die rest van die. Van de groep waait dan uit naar het westen en, komt en vindt hier eigenlijk het zuidkant van zijn verspreidingsgebied. Ja, wat doen ze hier dan? Voorrageren, komen hier op het eten af. Aha, ja. Eten ook uh, kleine nonnetjes en mosseltjes en uh, strandschelpen, die duiken ze op. Maar ze broeden hier niet dus? Nee, ze broeden in Scandinavië, Denemarken, Noord-Rusland, uh, in die hoek, ja. ja. Enige idee hoeveel er hier te vinden zijn in Nederland? Enkele tientallen. Oh, zo weinig bij. Ja, ja, de, maar uh, dat hangt er dus af of het uh, vriest in, uh, in de Oostzee. Dan worden ze ook weer deze kant op gedreven. Ja. Het is uh, vaak van die beesten hier, dus dat er naast een Noord-Zuid-trek ook een Oost-West-trek is. En dat ze dan aan de kusten. Onze vogels gaan dus ook vaak naar Engeland en naar Ierland toe. Ja. Omdat het daar nog weer iets milder is als bij ons. En vinden we ze dan alleen hier in de Waddenzee of ook nog op andere plekken in Nederland? Nou, het gaat dan altijd om een enkele, dan uh, krijg je ook weer zo'n zo vogelkijkersalert. Weet je wat, dan zit er weer eentje bij de pier, uh, bij een muiden. En uh, je ziet er ook nog een enkele keer voor de in Zeeland, in de delta. Ik maar ik denk dat het een. Iisende. Ja. Iisende. Ja. Kijk, kijk, kijk, mooie mannen. Prachtig, twee. Ja hoor. Ik, ik van ah. gaan. kijk, draai ja, draaien nou onze kant op. Draai nu de, onze kant op. Kijk eens even. Kijk eens even. Prachtig. Nou, ze zitten er dus wel. Ja, ja. Wij, wij zien ze alleen wat weinig, omdat het zo'n verspreid beestje is. Hè? En het is nou een beetje winderig en zo. Dus als het ietsje ja, behagelijker was geweest. En dan zie je ook dat, dat paaringsgedrag. Dat ze als, het ware als een soort uh, steen over het water. Uh, pleieren noemden we dat vroeger. Ja, die platte steentje. ja, ja. ja. Maar hij was nog wel een beetje ver weg, hè? Hij ja, komt er niet echt dichtbij, hoor. Nee? Dat, nee, enkele keer, uit de moeite zeg, dan moet je een iets minder winderige dag hebben. Ja. Dan ga je er zo op je gemak bij liggen. En dan komen ze, jou ja, op een 50, 30, 40, hij 50. Hij is bij om, want we bijna op droog. Oh, ja, we kunnen niet verder, want het schip... Uh, dus lopen we vast. Ja, ja, ja. Dan moeten we hier uren... Ja, want het water begint straks te vallen. Ja. Ik ga even naar de schipper. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, links voor ons. Ah, gaat daar gaat een huis Daar. Daar. Ja, je moet wel goed kijken. Ja, ja. ja je, moet op, je moet op tijd kijken, want ze blijven niet even in de lucht halen dat ze op je wachten. Ja, Rotgas, jij bent de schipper. Uh, zijn we nou weer los of zit je nog te ploegen hier in het uh, zand? Nee, we zijn wel los. Maar okay. het is nu uh, kwart voor elf. Het is om elf uur hoog. En we hebben veertig centimeter water onder het schip. Dus. Oh, zo weinig dan. Ja, we moeten niet te lang wachten. Nee. Okay. Maar dit is nog wel een uh, belangrijk stukje. Jullie willen graag... Uh, Als we binnen. ze zien, dan is de kans hier het grootst. Ja, ik denk het wel. Yeah. Maar ja, goed, je moet uiteindelijk als een ooievaart boven het dak gestaan... de hele dag te kijken totdat je bijna bevroren bent. Dan heb je de, heb je de meeste kans dat je het Hoe lang zitten ze hier eigenlijk in Nederland? Ze ja? zitten hier eigenlijk alleen maar de winterdagen. Ja, dus december, januari, februari of zo? Ja, ja, tot, tot maart. En waar vandaar is deze, deze tocht, hè, speciale ijslenentocht, want je ziet ze gewoon maar af en toe. Ja, maar is ze af en toe zien, maar ze zitten midden op zee, dus vanaf de wal, vanaf de kant kan je ze niet zien, dat klopt toch bijna, wat ik zeg. Ja, een enkele verdwaalde. En hey, jij, jij bent dan misschien een beetje teleurgesteld, omdat je er maar een paar ziet, maar ja, er zijn er niet meer. Nee. Jeetje, Mina zeg. Ja, ja, dit is echt. Het is opgehouden met zachtjes zwaaien, hè? Ja, flinke wind en regen, dus ja, slecht ja. zicht. Is dat uh, ongunstig? Ja, dat is heel ongunstig. Ja. Maar ja, dat is, dat is altijd, ja. Er is altijd wat. Nou ja, we hebben er in ieder geval al een paar gezien, hè? Ja, nee, je, je ja. moet niet rekenen dat zoals ijderen hier honderden ijzeren komen. Ja, tenzij het weer echt beter is. We hebben al een paar van die tochten gehad met echt mooi weer. Ja. En dan komen die, dan blijven ze wel bij de boot en zo. Dan zie je ze wat langer. Dat is veel leuker natuurlijk. Je hebt een andere dag moeten bestellen. Okay. <laughs> Hoeveel hebben we al gezien Nog eens bij elkaar? Ik dacht een stuk of zes. Ja, hè? Ja, en dat is eigenlijk toch wel weer ja, dat was een vreselijke oogop met die wind en een beetje regen en slecht zicht. Dus dan ja, dat is niet erg aanlokkelijk, Maar ja, veel meer zie je er niet. Het zijn altijd gaat altijd om een paar. Het blijft dus altijd een kwestie van geluk hebben hè? Ja. Nee, ja, als het natuurlijk algemeen wordt, dan hoeven die toch ook niet meer te houden. He, dan kan je wel op de dijk gaan staan of weet ik het wat. Uh... Nou ja, dan moet je, dus, moet je goed uh, je telefoon in de gaten houden. Want dan gaan er tegenwoordig van die bellen af. En dan gaat de hele vogelbevolking gaat weer naar de Brouwersdam of naar de zuidpier van uh, IJmuiden. Maar voor de ijs-eend wil je ook de auto wel springen? Ja, ja ook wel. Ja, ja. maar... Ja, het wilde is er toch bij mij ook een beetje af. <laughs> ...op de buitenmicrofoon. En verder liggen we deze ochtend op de aanvliegroute van Schiphol... ...dus er kan nog wel eens een vliegtuig uh, langskomen. U hoorde um, Balla Sokolai. Hij speelde van Edward Kriek voor Dine Fudder... ...uit de lyrische stukken Opens 68... ...voor Piano van Kriek dus. Niet alleen de Waddenzee, maar ook de Noordzeekust... ...is een belangrijk overwinteringsgebied voor veel watervogels. Neem nou de Fut. Meer dan 1% van alle futen op de wereld overwintert voor onze kust... Toch is nog niet de hele kust aangewezen als beschermd gebied. En dat zou wel moeten, zeggen Vogelbescherming Nederland en Stichting De Noordzee. Om hun pleidooi kracht bij te zetten, organiseerden ze deze week een vogeltelling vanuit een vliegtuigje. Martin Poot en Ruben Fijn van bureau Waardenburg uit Culemborg vliegen met dictafoon en verrekijker boven de branding. Harm Schoten van Vogelbescherming en onze eigen verslaggever Rob Buiter zijn ook ingecheckt. Lady Start, portal Delta kilowindia testing out for 05. We have 6 POB at the Vision. Oh, roger. Delta Sheriff, final, 05. Starttelling 842-45. Storre in uh, strip C, hoogte 4. Zwarte Zee heeft opgevlogen uit A843-37. Dat is uh, wel een sport apart, uh, vogels tellen vanuit een vliegtuig, Martin. Het gaat allemaal heel erg snel, natuurlijk, dus je moet uh, supersnel uh, beslissingen nemen van wat je ziet. We zitten nu op een uh, geen 100 meter hoogte boven zee. Um, ja, dat is wel een. Uh, oh, er gaat weer een uh, mee op uh, hoogte 4 in de C-strip 46 We blijven natuurlijk wel gewoon waarnemen. Dat is wel een. Uh, ja, je moet sowieso wel een uh, redelijk uh, getrainde vogelaar al zijn om in het vliegtuig te stappen. En er zijn vanuit de lucht altijd toch weer andere kenmerken dan als je gewoon op het land staat waarop je dan zeg maar een vogel kan herkennen. Kijk ja, hier ging een Vuit onder, uh, Vuit op 850, in strip B. onderduikend. Nou dat is waar je speciaal op let vandaag is, roodkeulduikers en vuurten. Ja inderdaad, kijk hier mooie groepen kievieten aan de trek. Ja een Prins. Ja Jim? Ja, er vliegt een roodkeulduiker op. Ja. Toch zien we er niet heel veel. Hè? Ben je niet bang dat die beesten allemaal al lang zijn ondergedoken uh, voordat wij eraan komen? Dat is uh, dat... toch een hoop lawaai met zo'n klein vliegtuig geklapt. Dat, uh, dat kan het geval zijn. Ja, nou, rechts een hele groep zeehonden. een mooie groep zeehonden. Oh, ja. Nou, Martin, volgens mij heb je sowieso niet uh, de illusie dat je alles ziet waar je langs vliegt. Hè? Nee, nee, nee. nee dit het is uh, echt een steekproef. Dit is echt een steekproef. In principe houden we, nou, leggen we gewoon alle vogels vast. Maar vanzelf is het zo dat je eigenlijk dicht bij het vliegtuig zie je het meeste en uh, verder weg steeds minder. Dus uh... er komt straks thuis nog een hoop uh, statistiek bij kijken Inderdaad. om uh, te corrigeren voor de afstanden. Ja. Hier vijf roodkantuikers hieronder, vijftien hebben bij elkaar. Oh ja. Het voordeel van een vliegtuig is dat je gewoon net zoals vandaag kan je gewoon in één dag kan je gewoon de hele kustzone afvliegen. Maar dat zou met een boot niet gaan dat is het voordeel. Je kan in één keer een heel groot gebied min of meer onder vergelijkbare omstandigheden tellen. Ja, er ligt een groep van, ik denk zo'n 9 of 10 futen. Zijn dit trouwens dezelfde futen als die zomers bij mij in de sloot zitten, Martin? Uh, waarschijnlijk zijn dat niet dezelfde futen. Uh, waarschijnlijk zijn we hier naar buitenlandse futen aan het kijken. de winter voorbij is, gaan deze richting noord? Ja, ja, ja, ja. Ja, het noord en oost. Onze vuuten blijven gewoon in het binnenland. Een deel blijft inderdaad in de territoria. Er zijn nu al vuten uh, druk aan het balsen. En dit zijn inderdaad uh, beesten die hebben een andere timing. En die papa, in de turning final, volstaat. Hier doen in, veilig land. Ja. <laughs> het is wel grappig, als je zo rondvliegt, dan, dan word je ook echt met je neus op het feit gedrukt dat het dat, dat dat hele gebied eigenlijk gewoon één geheel is. Hè? We zijn nou eventjes van de Nieuwe Waterweg tot aan Texel gevlogen. Ja, ja, ja. Nee, het is uh, allemaal uh, nou, ja, letterlijk en figuurlijk het cliché vogelvlucht. Maar zo is het gewoon. Het is allemaal uh, op een andere schaal dan, uh, dan je normaal bemerkt als je over het strand loopt. Nou, ik denk ook dat je vandaag merkt als je kijkt hoe je over de gebieden heen vliegt. De Waddenzee, de IJsselmeer, de Noordzeekustzone en naar de Delta. Ja, voor een vogel is dat gewoon één groot geheel. En uh, voor ons nu met een vliegtuig ook. Maar ik vind het fantastisch om dat te zien. En, uh, ja, die vogelvlucht hebben we vandaag heel mooi kunnen uh, ja. bekijken. De aandacht was speciaal gericht op uh, futen en, en duikers. Ja, zeg maar even voor het gemak een grote futensoort. roodkeelduikers met name. Ja. Maar het ging jullie als vogelbescherming ook met name om het stuk tussen Bergen en de Nieuwe Waterweg. Ja, dat klopt inderdaad. Want uh, de, er worden een aantal gebieden aangewezen voor bescherming van zeevogels. Dat is bijvoorbeeld de voordel, Voordelta, de Noordzeekustzone. Dat is het stuk boven de eilanden, de Waddeneilanden, tot aan de Noord-Hollandse Noord kust bij Bergen. Maar uh, het stuk ertussenin dus tussen de Voordelta en de kustzone, Dus eigenlijk het stuk voor de kust van Scheveningen. En dat is niet beschermd. En uh, we hebben de afgelopen jaren ontdekt dat er toch enorme aantallen vogels voorkomen... ...die ook uh, boven uh, de gekwalificeerde aantallen uh, zitten. Dus meer dan 1% van de wereldpopulatie. Uh, bijvoorbeeld voor de fut, dat zijn meer dan 20.000 vuuten. Ja, die vogels verdienen ook bescherming. En uh, daar willen we aandacht voor vragen als Vogelbescherming en Stichting de Noordzee. Dus op het moment dat er meer dan 1% van een bepaalde populatie in een gebied zit... ...dan moet dat volgens internationale afspraken beschermd worden? Ja. Dat zijn uh, criteria die zijn oorspronkelijk door uh, BirdLife International, onze moederorganisatie, opgesteld. En wij hebben bureau Waardenburg gevraagd om uh, dat ook voor de Noordzee te bekijken. En dat heeft geresulteerd onder andere ook in dit stuk voor de, voor de Hollandse kust. Ja, dat daar vogels zitten die ook gewoon die bescherming verdienen. Ja En Martin, die, die aantallen futen uh, die we dan hier zien... Komt dat inderdaad in de buurt van die 1%-norm? Ja, het is zelfs nog sterker. Toen wij zeg maar, al die gegevens op een rijtje gingen zetten bleek dat het meer dan 1% van de wereldpopulatie van de futen is wat hier voor de kust zit. En, uh, dus we hebben zeg maar, allerlei in opdracht van vogelbescherming en Stichting Noordzee dus dat rapport opgesteld. En wij misten de futen maar. En wij wisten gewoon uit waarneming op internet zie je gewoon heel veel, veel waarnemingen. En toen zijn we bij elkaar gaan sprokkelen zeg maar, van wat zijn er, is er nou bekend aan tellingen van futen en toen kwamen we dus op dat uh, aantal uh, uit uh, dat er gewoon veel meer zijn. En dan kom je erachter dat zo'n ogenschijnlijk normale vogelsoort, ja. dat is toch heel belangrijk is. Ja, en uh, vooral komt dat natuurlijk door, het zijn niet alleen een Nederlandse futen, maar het is van een heel groot gebied waarschijnlijk van Noordwest-Europa wat hier heel geconcentreerd in de kustzone zit en dat maakt het heel bijzonder. Ja. Dus eigenlijk zeggen jullie als vogelbescherming zou ook dat stuk tussen bergen en de Nieuwe Waterweg net zo hard beschermd moeten worden? Ja, dat zou kunnen worden aangewezen. En dat betekent ook niet dat het gebied op slot gaat. Dat, uh, ik denk alleen dat, uh, dat dat betekent dat met die natuurwaarden die daar zitten, dat er rekening wordt gehouden. Samen met de economische activiteiten. Hè? Want uh, je ziet de economische activiteiten toenemen in dat, uh, in dat gedeelte. En dat is prima. Alleen uh, ja, het moet in evenwicht, in een duurzaam evenwicht met de natuur. Ja, ja, dus het is inderdaad niet wat je zegt, uh, dat het gebied op slot gaat, dat er dan ineens niet meer gevist mag worden of zo? Nee. nee, en er zullen ook zeker uh, allerlei activiteiten als scheepvaart en dergelijke kunnen blijven plaatsvinden, natuurlijk. Um, maar ik denk vooral nieuwe activiteiten, dat het goed is om te kijken van passen die daar, in vergelijking met ja, die enorme aantallen voeten- en rookkeelduikers die daar overwinteren, met de sterns die daar in, het, in de zomer fourageren, en ook met, uh, met de dwergmeeuwen en andere vogels die daar in de in voor en najaar langs trekken, langs de kust. Dus er zijn meerdere redenen om dat gebied gewoon uh, ja, die bescherming te geven, die het verdient dan even iets meer oog voor de natuurwaarde. Graag. Dat waren de tellende heren, eerst in en later buiten het vliegtuig. Vroege volgens is terug naar Ster en nieuws van half negen dat zo gelezen wordt door Renate Evers. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Mijn hele leven heb ik gedemonstreerd voor vrede. En nu gaan we weer meedoen aan die zinloze oorlog in Afghanistan. Niemand wil dat. Ja, ik ben boos, ja. Organiseer je eigen protest tegen dit afbraakbeleid van CDA, VVD en PVV. Op 2 maart in het stemhokje, nu SP.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 Wilt u weten of uw huis warmer en energiezuiniger kan? Doe de check op localwarming.nl en maak kans op 2500 euro aan isolatie. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN. Mastering Credit. Kans maken op 2500 euro aan isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Zelfbeleggen is wel leuk, maar het kost me te veel tijd...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 Radio 1 Het NOS-journaal. Na de aardbeving in Nieuw-Zeeland worden nog zo'n 50 mensen vermist. Eerder werd nog uitgegaan van zo'n 200 vermisten. Maar de meeste staan ook nog op de lijst van 147 doden. In de stad Christchurch hebben mensen vandaag massaal de slachtoffers van de ramp herdacht. De VN-veiligheidsraad heeft een wapenembargo ingesteld tegen Libië. Ook zijn de banktegoeden van het regime van kolonel Gaddafi bevroren... en mogen ze niet meer reizen. Ook gaat het internationaal strafhof onderzoek doen... naar het geweld dat Gaddafi heeft gebruikt tegen de betogers in Libië. De Space Shuttle Discovery is aangekomen... bij het internationale ruimtestation ISS. De bemanning blijft elf dagen in de ruimte... en gaat onder meer een paar ruimtewandelingen maken. Het is de 39ste en laatste missie van de Discovery. En de film The Last Airbender heeft de meeste Rezies gekregen. De prijzen voor de slechtste films Die werden in Los Angeles uitgereikt. Een dag voor de Oscar-uitreiking. Ashton Kutcher werd uitgeroepen tot slechtste acteur. En bij de vrouwen ging de Razzie naar de actrices uit Sex and the City 2. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weerbericht van Weer Online. Na een regenachtige zaterdag moeten we ons ook door een regenachtige zondag zien te worstelen. Vandaag is het zwaar tot geel bewolkt en ronduit regenachtig. In het noorden kan het de komende uren nog wat mistig zijn. De wind laat vandaag ook van zich horen. Boven land waait een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind. En aan zee is de wind krachtig tot hard, windkracht 6 of 7. In het westen van het land kunnen er tevens windstoten voorkomen tot 75 km per uur. Het wordt vandaag maximale graad of 7. Vanavond koelt het in het noordoosten het sterkste af naar een gemiddelde graad of 2... In de rest van het land ligt de temperatuur rond de graad of 4. Het blijft regenachtig met vooral in het noorden kans op wat natte sneeuw. Vannacht liggen de minima tussen 1 graad in het noordoosten en 3 in Zeeland. Vanuit het noordoosten zal het geleidelijk wat droger moeten worden. Morgen blijven de opklaringen nog even uit. Het wolkendek blijft veelal gesloten en af en toe valt er wat regen of motregen. Het wordt morgen maximaal 5 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Vanaf dinsdag is het droog en breekt de zon door.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 Gebruik je hoofd, Triodosbank. Geen beton, maar natuur. Kies partij voor de dieren. In RAL, het kunstprogramma van de AVRO... doen Michiel Romijn en Jim Lamoureux een serieuze poging... het moderne culturele leven te doorgronden. Onbevangen, zonder waardeoordeel en met veel gevoel voor humor. Wie wil zijn, wil anders zijn, Romijn, RAL, vanavond om tien over elf bij de AVRO op Nederland 2.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 Ga naar bmw.nl en maak een afspraak voor een proefrit in de ideale wereld. BMW maakt rijden geweldig. Het regent hier bij het kapitol en het is grijs. Eh, maar gelukkig draagt onze columnist een roze trui en een rood horloge. Eh, het is half negen geweest. Tijd dus voor die columnist. Het zijn er niet heel veel die op zondag om zeven uur hun bed uitkomen... om hier live hun column te lezen, maar wel... Bas Haring als uh, bijzonder hoogleraar publiek begrip van wetenschap aan de Leids Universiteit... denkt, schrijft en filosofeert Bas Haring... op zo'n manier dat het volk de wetenschap begrijpt. Nou, gelukkig maar. Niet zo gek dus dat hij een graag gehoorde columnist is in ons programma. Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Wat en... grappig dat je dat zag van die roze trui met rode horloge. Ja, ja mooi, hè? Ja. Ja. Nou, we zitten ook heel dicht bij elkaar. Ja. Uh, ga je gang. Ja, is goed. Hoeveel is natuur waard? Wat zijn soorten waard... En wat is de waarde van de verscheidenheid van die soorten? Vragen die mij bezighouden. In mijn zoektocht naar het antwoord op die vragen... ben ik een mooi woord tegengekomen. sorteren met dubbel O. Zodra de natuur wordt gesorteerd, stijgt die in waarde. Ik heb vroeger postzegels gespaard, tot mijn elfde ongeveer. Al toen ik heel jong was, een jaar of acht... ging ik af en toe alleen met de bus naar de stad, op zaterdag... naar de postzegelmarkt. Daar kocht ik dan één of twee postzegels, en dan ging ik weer terug. Voor mijn verjaardag heb ik toen een keer... 100 gram ongesorteerde postzegels gekregen. Ongesorteerde postzegels gingen echt per gewicht. Tussen een kartonnetje en doorzichtig cellofaan... zat een bergje zegels, allemaal verschillende. Zodanig verpakt dat de voorkanten zichtbaar waren door het cellofaan... maar verder zaten ze dwars door elkaar heen, ongesorteerd. Dat was misschien spannend... Ik wist niet wat erin zou zitten, maar het kwam ook een beetje goedkoper op mij over. Nadat ik de zegels netjes had uitgezocht en in mijn album had gestopt... nam mijn waardering voor de zegels toe. Het sorteren en overzichtelijk maken van mijn verzameling postzegels gaf deze zijn waarde. Ik hechtte aan de sortering van mijn album en de zegels daarin. Dat is niet alleen met postzegels zo. Mijn moeder had een letterbak in dezelfde periode dat ik postzegels spaarde. Heel veel mensen hadden destijds een letterbak. Dat was een soort van hobby of rage. Maar ik geloof dat letterbakken nauwelijks nog bestaan. In zo'n letterbak, een houten, platte, zeer ondiepe kist... die aan de muur werd opgehangen, zaten allemaal frutsels. Mijn moeder zette er eierdopjes in. Maar ik weet van mensen die er eikels, kastanjes en dergelijke in verzamelden. Of zomaar dingen die in huis slingerden. Mijn lagere schoolvriend van mij hing thuis een letterbak met een klipje van een frisdrankblik. Zo'n klipje dat overblijft nadat je het blikje opengetrokken hebt. Een op zich waardeloos ding dat toch waardevol werd... omdat het zo netjes gesorteerd lag in die letterbak. Met de natuur gaat het volgens mij net zo. We ordenen de natuur en stoppen planten en beesten in soorten. De koeien bij de koeien, de varens bij de varens enzovoort. Sorteren. Wat zou de natuur ons waard zijn als we al die soorten niet hadden gekend? En wat is de werkelijke waarde van de natuur? Die van de gesorteerde of ongesorteerde versie? Robin Hill speelde Xodo da Baiana. Aan de hand van de Braziliaanse gitarist en leer Van de hand van de Braziliaanse gitarist en leraar. Dilermando Reis. De, de natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Het is schreeuwend druk op onze fenolijn zo vlak voor het voorjaar. We krijgen natuurlijk veel meer meldingen dan we kunnen uitzenden. Dus die mevrouw die heel boos belde dat we haar grutto's niet in de uitzending hadden. Mevrouw, het lag niet aan u. Of aan uw melding, of aan die grutto. We hebben nu eenmaal niet genoeg zendtijd. Dit is de samenvatting van deze week. Ja, goedemorgen met Anneke Broos uit Hoge Heksel. Maandagavond op de drempel van de keuken naar de gang zat een kleine watersalamander. Gelukkig hebben we een oude deur en een oude drempel. Dinsdag bij de brievenbus groeide het paarse dovenneteltje. Woensdag het irisje met moeilijke naam, de Iris reticulata. Een heel klein, mooi, blauw irisje. En donderdag zag ik de kleine aardhommel. Ja, goedemorgen. Met Peter de Vries in Stadtenmeer. Een groep van plus-minus gram kramsvogels is aan het voeren op het weiland achter ons huis. Het is twee graden onder nul. Ze weten waarschijnlijk dat er in Zweden nog kouder is. Want het stond in de krant dat het daar in Stockholm ijsweven was. Goedemorgen, dit is Nan Smits uit Gouda. Toen ik naar de markt fietste, viel het me op hoeveel vogels zich ochtends al laten horen. Koolmezen, lijsters, roodborsters, hegemussen, merels, winterkoninkjes, zelfs al een roffel van een specht. En op de terugweg hoorde ik ook voor het eerst een groenling bij. Goedendag, met Bernadette Valk. Vandaag heb ik in Erp, Noord-Brabant, mijn eerste vinkenslag gehoord. Dag, met Hans Schark naar Uitnes. Woensdag, onderweg van Lauwersoog naar huis langs de dijk. De wind is oost en ik heb de wind in de rug. En vanuit de verte komt er een klein wit papiertje mij tegemoet gewaaid. Dat kan helemaal niet. Tegen de wind in lukt dat nog eenmaal niet. En als ik dan ook goed kijk, dan zie ik dat het geen papiertje is, maar een hermelijn. Een prachtige Hermelijn in winterkleed, spierwit. En ik kan hem benaderen tot een meter of zes. En zie dan ook dat prachtige zwarte puntje aan zijn staart. Nou, dat is heel lang geleden. Met Wiegerswanenburg in Bunnik. Dinsdag zag ik langs de grift tussen Renen en Venendaal. een vlucht van zo'n 80 tot 100 kivieten neerstrijken. En het zag eruit alsof ze net uit het zuiden aangekomen waren. Goeiedag, die, die hermelijn van Hans Gartner, die horen we niet vaak. Nou, Hans Gartner wel, maar zo'n hermelijn niet. Um, tijdens de Venolijn stroomt het kapitool vol met gasten. Pieter Winsemus is binnengekomen en Jelle Reumar, directeur van het Rotterdamse Historisch Museum. En onze jonge presentator Jurgen, die zit hier ook al klaar voor straks een stuk vroege kuikens. En Bas Haring gaat nog rond met de soesjes, het is heel gezellig. Uh, dit was de Venolijn tegen tien Hoort u nog een klein stukje Venolijn? <tie> beesten.nl Wekelijks hoort u één of twee ambassadeurs... die een lans breken voor een dier dat meer aandacht verdient van de kiezers. We hebben 54 soorten op onze longlist staan. En één daarvan krijgt nu een steuntje in de rug. En 54 soorten op de lijst, hoor ik u denken. Het waren er toch 50, die rotbeesten? Ja, dat klopt, maar we hebben ook de mogelijkheid om soorten toe te voegen... die door veel mensen voorgedragen worden. En zodoende kwamen vorige week de ekster en het paard erbij. En dit keer voegen we de hoornaar en de nijlgans toe dan de ambassadeur van deze week, dat is Mr. Natuurkalender Arnold van Vliet... die zich inzet voor de wesp. Waarom de wesp nu in deze harde wind geen wesp te bekennen? Nee, maar het is wel een beest waar gigantisch veel mensen helemaal panisch van worden. Wanneer ze ja, halverwege april de meeste weer wakker worden, de koninginnen... dan zie je mensen vaak zo enorm schrikken van als ze een wesp zien. Of iets, maar denken dat het een wesp is, terwijl het gewoon een bij of een zweefvlieg is. En dat fascineert me altijd, dat, dat, dat mensen zo impulsief angstig kunnen reageren. Oh, maar het zijn toch gevaarlijke beesten? Als je gestoken wordt en je bent allergisch... Als je gestoken wordt en je bent allergisch, dan moet je echt uitkijken... Maar in principe zijn ze er niet op uit om ons te steken. Wij doen iets verkeerd als we gestoken worden. Ja, of per ongeluk. Maar doordat wij zo agressief gaan reageren... reageren we ook weer agressief. Dus het is een beetje een verkeerde interactie, moet ik maar zo te zeggen. Een van de meest gehoorde opmerkingen van de afgelopen weken is... Er bestaan geen rotbeesten, vroege vogels. Ieder beest heeft een functie in de natuur. Rotbeesten bestaan niet. Ja, en dat geldt zeker ook voor de wesp... Ik kan het maar blijven herhalen, wespen zijn zo gigantisch belangrijk voor ons. Omdat ze ook heel veel van die andere rotbeesten als muggen, eh, vliegen, rupsen... Ik weet niet wie ik nou tot, tegen de zerebeenschop, maar... Ze vangen zoveel van die beesten weg voor hun voedsel om aan hun larven te voeren. Ja, daarmee zijn ze eigenlijk heel nuttig voor ons. En het zijn opruimers? Het zijn dus opruimers. En in die zin zou je ze juist moeten koesteren in je eigen omgeving. Maar wacht even, wat betekent dit? Moeten we op de wesp stemmen of juist niet? Ja, een tweestrijd <tus> heb ik nu. Uh, ik denk toch dat de mensen die er echt panisch voor zijn, die zal ik niet kunnen overtuigen om niet voor de wesp te stemmen. Dus die moeten daar ongetwijfeld voor gaan. Maar die mensen die wat breder kunnen kijken, die zou ik zeggen, stem niet op de wesp. Stem niet op de wesp, want Arnold vindt het een nuttige opruimer. Mensen die het wel een rotbeest vinden, die kunnen natuurlijk terecht op onze site. Doe mee en stem op de wesp of de kat of de vos of de daas of de mug of de engeling. Ik zou het niet herkennen, maar Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, heeft altijd gelijk. En die heeft op mijn briefje geschreven dat dit muziek is van Gabriel Foray. Uh, het piano duo Kommelink speelde Mi A U uit zijn Dolly Suite Opus 56. Waarschijnlijk, uh, halverwege dit jaar, wordt ergens op de wereld de zeven miljardste mens geboren. En nog steeds stijgt de wereldbevolking met zo'n 80 miljoen per jaar. Een grote club wetenschappers en bezorgde burgers spreekt zich deze maand uit... tegen de ongebreidelde groei van het aantal mensen. Ze zijn verenigd onder de Global Population Speak Out. En een van de leden is paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam, Jelle Reumer. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Wanneer en waar wordt die zeven miljardste uh, verwacht? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Dat kan in een ziekenhuis in Leeuwarden zijn. Maar dat kan ook ergens uh, waar ter wereld zijn. in ja. Afrika of Azië of uh, Argentinië. Ja. Dat weten we niet. Maar er is uh, en ergens staat zo'n hele grote teller, toch? Met, uh, die zo ratelt en die al die mensen telt. Ja, je hebt ook websites waar het op staat. En, uh, maar goed, het is altijd maar een benadering natuurlijk. Ja. ja, we weten ongeveer hoeveel mensen er zijn. En we weten dat... Uh, 80 miljoen per jaar bijkomen, mind you, dat is de hele bevolking van Egypte ongeveer. Die, die, die hoeveelheid heb je het over. Ja. En wat ja, u betreft, geen. Het blijft een schatting. Geen beschuit met muisjes? Nee, nee, nee. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Om, daar, uh, om, om over die 7 miljardsten uh, met z'n allen beschuit met muisjes te gaan eten. Ik zal ook niet meteen de vlaghalfstok gaan hangen, maar ik vind het geen hoogtepunt. Nee. En waarom niet? Wat zijn de grootste problemen van uh, overbevolking? Nou, ik wil eigenlijk terug naar een verbazing die ik had een paar jaar geleden... bij een, bij een discussie met een aantal wetenschappers uh, bij, het, bij het kenniscafé van de Volkskrant. En toen vroeg de, de, degene die die discussie leidde aan de verzamelde wetenschappers... van wat vinden jullie nou het grootste probleem van de komende eeuw? En de een die zei de CO2 en de volgende die zei ontbossing... en de derde die zei overbevissing hè, en allemaal van dat soort onderwerpen. En toen dacht ik van ja, is dat nou eigenlijk wel... zijn dat nou de echte... Probleem, hè? Je kunt natuurlijk over de CO2 je verschrikkelijk opwinden en druk maken en daar allerlei maatregelen voor gaan nemen. En dat gebeurt natuurlijk ook. En over de overbevissing en de ontbossing enzovoort. Maar als je nou echt naar de oorzaak kijkt, waarom wordt al die CO2 en door wie de lucht ingeblazen? Waarom worden al die vissen uit de zee gevangen? Waarom worden al die bossen omgekapt? Dat is omdat de, de diersoort Homo sapiens inmiddels als een soort muskusrat uh, de aarde aan het bevolken is en alle bronnen uit Put, Ja, want die 7 miljard die moeten ook ademen en eten en drinken en zich verplaatsen... en willen het liefst ook nog een klein beetje prettig hem. Dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Maar dat geeft natuurlijk een enorme beslag op de, op de natuurlijke hulpbronnen. Ja. Ik ben dus ik vervuil en vernietig. Ja, daar komt het uiteindelijk op neer natuurlijk... Maar niemand heeft erom gevraagd om geboren te worden. Ik vind het terzijde buitengewoon prettig om er te zijn, hoor. Maar dat is een nou, ander onderwerp. Maar dit ter voorkoming zit... dat er nu luisteraars zijn die denken van... nou, Jelle Reummers, stap dan op. Als ja, dan ja, ja, dan ja precies. Als met zoveel nee, zijn. nee, dat is, dat is voor niemand de bedoeling nee. natuurlijk. En, uh, nee, dat is ook te simpel ik gun natuurlijk. al die zeven miljard mensen ook het allerbeste. Maar het zijn er gewoon veel te veel. Ja, veel te veel voor alle bronnen die we hebben en dat gaat uh, te hard. Dat gaat te hard en dat gaat mis en dat ja. zie je natuurlijk al overal om je heen. Wanneer spreek je eigenlijk over overbevolking? U heeft er natuurlijk veel over geschreven, ook over overbevolking in populatie in het dierenrijk. Ja, en, uh, ja. ja. Hoe gaat zo'n proces? Een soort neemt een gebied uh, ja, en over? Ja, daar, daar zit het aanvankelijk heel weinig en dan krijg je zo'n S-vormige curve. Hè? En dan gaat een soort gaat steeds sneller in aantal toenemen. Exponentieel heet dat. Dus dan worden het er eerst zijn het er twee, en dan heb je er vier, en dan acht, en dan zestien, enzovoort. Dus dat wordt steeds meer. Dat betekent dat ze het er fijn hebben? Dan gaat het er, is er fijn vrij te, en er dan is er Maar dan drinken. op een bepaald moment gaan ze de, de, de omgeving uitputten. Dan is er niet genoeg eten meer, of niet genoeg drinken, of niet genoeg nestelgelegenheid, of wat dan ook. Dan krijg je beperkende factoren en dan gaat die curve die gaat weer afvlakken. Nou, wanneer spreek je nu van een overbevolking? Dat, dat is eigenlijk op het moment dat. Um, dat de natuurlijke hulpbronnen tekort schieten. Dat, er, dat, dat, dat die soort het niet meer gaat redden... en dat je dus die afvlakking gaat krijgen... en vervolgens krijg je ook heel vaak de instorting. Nu zijn mensen buitengewoon vindingrijke dieren... dus die kunnen de draagkracht van hun omgeving kunnen ze manipuleren. Hè? We kunnen niet met z'n allen meer het bos inrennen... om knollen op te graven, bessen te plukken... Eh, en af en toe een keer een forel uit de beek te, te halen. Dat redden we niet, dus dan heb je landbouw veeteelt en dat soort dingen, uh, zijn ooit ontstaan... met als bedoeling om de draagkrachtniveau van de omgeving op te laten veren. Hè? Dat het dus groter wordt, dat er meer mensen kunnen zijn. Dan ja. kunnen er geen, ik noem maar iets, zes op een hectare leven... maar zestig op een hectare leven. Maar ook daar komt een keer een eind aan. Ja, maar dat hebben we efficiënt uh, gedaan de afgelopen eeuwen. Ja, ja en daarom zijn we ook met zeven miljard. Dus ja. dat, dat gaat inderdaad heel efficiënt. Er zijn natuurlijk allerlei andere ontwikkelingen nog. Het gaat met de gezondheidszorg steeds beter. Dus we gaan niet meer met z'n allen dood voordat we drie maanden oud zijn. Ja. Uh, enzovoort, enzovoort. Ja, je zou kunnen want uh, die, die, die, die 7 miljard, die, die, die groei is enorm snel gegaan hè, de afgelopen eeuw ja. of twee ja. eeuw. Nou, dat is ongeveer twee eeuwen. In de tijd van Napoleon, daar hebben we het over zeg maar twee eeuwen geleden, waren er 1 miljard uh, mensen op aarde. De tijd dat ik geboren werd, ik ben begin jaren 50 geboren, waren er. 3 miljard mensen op aarde. Dus in die hele periode, zeg maar tussen 1800 en 1950, zijn er 2 miljard bijgekomen. Nou, sinds de jaren 50 en nu, dus hebben we het over ergens een periode tussen de 50 en 60 jaar, zijn er nog eens 4 miljard bijgekomen. Ja, dus uw dus generatie heeft dat hard. Uw generatie heeft dat... Uh, ja, daarbij zijn dus er schuld mee nodig. Ja. Maar eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, het is een successtory. Uh, het is ook een succesvolle als Als dit Sorry, zou gebeuren bioloog, met de walvis, de panda, dan zouden we zeggen... Ja, ja, ja, prachtig. Panda, nee, natuurlijk zo. nee, natuurlijk niet. voor een bioloog is dit een typisch voorbeeld van een buitengewoon succesvolle soort. Ja. Dus wat is het probleem? Waar, want u beschreef net nou populaars kunnen instorten. Waar zitten we nu in die S-curve? Nou, het begint nu wel af te vlakken. Hè. De, de, de, de gedachte is uh, dat het ergens halverwege deze eeuw rond de 9 miljard zal stokken, dat aantal. En waarom dan... stokt het dan? Dat stokt om, uh, om een om, dat stokt om een heleboel redenen. Dat zijn economische redenen. Ik denk ook biologische redenen. Uh, je ziet in, in landen waar het economisch beter gaat... zie je het kindertal al behoorlijk teruglopen. Uh, Europa zit, met, zit ruim onder het vervangingsgetal. Het vervangingsgetal, we zeggen, het aantal kinderen... dat je per echtpaar, per ouderpaar krijgt... om te zorgen dat de bevolking stabiel blijft. Dat ligt er ergens tussen de 2,1 en 2,2 kind... Je hebt altijd mensen die iets te vroeg overlijden... of die zich niet voortplanten, of die in het klooster treden en zo. Dus daar is die 0,1, 0,2 is daarvoor... Uh, maar je ziet in Europa het vervangingsgetal al ver onder de twee liggen. Er zijn landen met een vervangingsgetal van 1,4. Dus gemiddeld 1,4 ja. kind per, per ouder. En dat komt omdat wij het goed hebben? Dat komt omdat wij het goed hebben. Wij hebben in, in Europa en ook in andere uh, delen van de wereld... Japan is ook een mooi voorbeeld. Hebben wij hebben bijvoorbeeld goede oude dagsvoorzieningen. We hebben dus geen kinderen meer nodig als oude dagvoorziening. Ja. Op het moment dat wij krakkemikkig worden en slechter been enzovoort... dat de kinderen voor je kunnen zorgen. Uh, en dat de kinderen geld voor je kunnen verdienen. Ja. Dus maar een, een, oplossing, reden van... of een reden van afvlakking is... de hele wereld krijgt het beter. Dat is een van de redenen. Ik ben geen mensen. econoom, maar, maar er is uh, inmiddels uh, haarscherp vastgesteld... Dat er, een, dat er een relatie is tussen de kwaliteit van dingen als oude dagsvoorzieningen... dat geldt overigens ook voor gezondheidszorg en onderwijs aan de ene kant... <coughs> en het aantal kinderen wat gemiddeld gekregen wordt aan de andere ja. kant. Nou, Dan lost het probleem zich toch in 50 jaar op... Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat er nog andere methoden tussen aanhalingstekens zijn... om bevolkingsaantallen terug te brengen. Maar dan heb ik het dus over eh, onderwerpen als pandemieën. Hè, enorme ziekteuitbraken. Eh, oorlogen en genocides is ook iets wat nog wel eens wil werken. En hongersnoden. Ja. Maar dat maar is allemaal minder. Dat gaan we allemaal niet om vragen. En nu zegt u: uh, de, de, de, de club waar u zich bij aangesloten heeft, de Global Population Speak, Speak Out, die zegt: ja. Dit kan zo niet langer, de bronnen raken uitgeput. Of het nou om olie gaat, of om voedsel, of om uh, drinkwater. Uh, we zijn met te veel. We zijn met te veel. Overigens wat, is GP zo niet de enige club. Je hebt in Nederland ook de, de, de, de club van 10 miljoen. Je hebt ja. andere organisaties die zich hier uh, zorgen over maken. Maar wat wilt u? Nou, in eerste instantie wil ik dat het bespreekbaar is. Want er, er, er heerst om een of andere rare reden een enorm taboe uh, over dit onderwerp. Heel veel mensen vinden dat maar raar, daar mag je niet over spreken. Ja, de kinderen die komen gewoon. Uh, dat is vaak nog ook iets wat van boven wordt aangestuurd. Mm -hmm. uh, dus daar gaan we het niet over hebben. Nee, kinderen krijgen, dat gebeurt gewoon, dat doe je. Uh, daar, daar heb is je recht je op. Over. Ja. ja, daar heb je recht op. Je hebt ook recht op kinderen. Dat is ook een hele mooie. En als het op een gegeven moment bespreekbaar is, we bespreken het nu... Uh, wat dan? Nou, uiteindelijk moet wereldwijd dat vervangingsgetal uh, omlaag. Hè? Dus dat aantal, gemiddelde aantal kinderen per ouderpaar... zou wereldwijd inderdaad zo rond de 2, 2,1 moeten zitten. Misschien net iets lager, dat het heel langzaam kan zakken. Het is ook niet goed als het in één keer instort. Als we nu wereldwijd allemaal ophouden 50 jaar lang met ons voor te planten. Dat gaat natuurlijk ook niet goed. Maar zouden overheden moeten... Ik bedoel, in China hebben we dus natuurlijk lange tijd één kindpolitiek uh, gehad. Ja, ja, dat was natuurlijk allemaal zo vrolijk niet, toch? Nee, dat, nee maar dat, dat, zit, dat is typisch een, een, een geval, daar zitten twee kanten aan. Het is inderdaad niet vrolijk en de manier waarop dat in China allemaal wordt geïmplementeerd en, en, en, en doorgedrukt, heeft weinig te maken met, met mensenrechten. Uh, tegelijkertijd is het zo dat uh, als, het, als ze dat niet hadden gedaan, waren er nu 300 miljoen meer Chinezen. Ja. Of 300 miljoen meer mensen, moet ik eigenlijk zeggen. ...op aarde, die ook allemaal weer willen eten en ademen en drinken enzovoort. Ja, dus daar is... zitten twee kanten aan. Maar wat, wat, tegelijkertijd zie je ook, dus het hoeft niet rigoureus, het hoeft niet op een, op een, op een mensonterende manier. Op het moment dat uh, de kwaliteit van dingen als oude gezondheidszorg en onderwijs toenemen in een land... ...zie je dat, het, uh, dat, het, dat de bevolkingsaanwas uh, gaat teruglopen. Ja. Dus daar... daar uh, het hoeft niet allemaal met, uh, met decreten en dictatoriale maatregelen. Dus een boodschap zou ook zijn zorgen voor de arme landen... en verspreiden zeker. de welvaart. Zeker, zeker. Ja, ja. Goed, Nou, uh, u zei al, maak het bespreekbaar. Ja, dat is bij deze alvast een dat beetje Dat is inderdaad gebeurt. gelukt, ja. ja. Hoeveel kinderen heeft u zelf? Ik heb er twee, dus dat zit net onder het okay, vervangingsgetal. Dat is heel ja. mooi. Nou, dan krik ik het gemiddelde weer een beetje op, want ik heb er drie. En dan schudden we elkaar de hand. Uh, Jelle Reumer, paleontoloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Wij zijn zo terug na het nieuws van negen uur. Tot zo. En luisteraars, ik heb hier een buitengewoon prettig bericht. De actualiteit van de geschiedenis, onvoltooid, verleden tijd, op de radio, OVT. zometeen om 10 uur, de sportkanon. Niemand minder dan blanke Blankenskoen. Met kaken op elkaar, met ballende vuisten, ter ere van onze koninklijke Nederlandse voetbalbond, ter ere van ons vaderland. De president die de boel bij elkaar hield, Abraham Lincoln en de boerenpartij. Dat uh, de boer vrij was en dat hij koning was op zijn bedrijf, zonder alle dampelijke bedoel. Dat en meer in OVT, straks van 10 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u vannacht alweer slecht geslapen? Maak dan nu kennis met de matrassen en kussens van Tempur. Zo ondersteunend dat u zich helemaal gewichtloos voelt.